Komt, gemeente, zingen wij met psalm 111 en daarvan de versen 2 en 5. Psalm 111, vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En wat er verder volgt in het vijfde van psalm 111. Gemeente, vanmorgen luisteren wij ook naar de heilige wet des heren... en na de samenvatting zingen wij psalm 51 en daarvan het derde vers. Psalm 51, vers 3, na de wetslezing. En die komt vanmorgen tot ons vanuit Deuteronomium 5 en 6. En toen sprak, en ook vanmorgen spreekt, de Heere, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik de Heer uw God ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken... want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbat dat ge die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft... Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God... dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter... nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd... nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee... nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat geen ge dienstknecht in Egypte geweest zijt en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij ge de Sabbat houden zult. eer uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan en gij zult geen overspel doen en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste en gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste en zult u niet laten gelusten door het huis van uw naaste, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.' En de Heere God die vatte al deze woorden samen en zei, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. Amen. Gemeten, we willen de Heer bidden om de opening van zijn woord, bidden om de leiding van zijn Heilige Geest. En ook willen wij onze voorbeden bij de troon van Gods Genade neerleggen. En met het oog op de voorbeden, het volgende maken wij u bekend: dat afgelopen vrijdag 5 oktober. in haar woning aan de verkavelingsweg nummer 13 is overleden Annigje Schrotenmeulink. in de leeftijd van 87 jaar. Dinsdag zal zij in besloten kring worden begraven. Wij willen voor de familie bidden. Wilt u dat ook persoonlijk doen in uw gebeden? Wij dragen ook aan de heren op mevrouw Buter-Klos... van de sportlaan nummer 40, die verblijft nog in de wezenlanden. Wij bidden ook voor de rouwende families van de berg... en uiteraard ook schroten. En wij danken de heren met familie van der Stegen... ter wee nummer 7 zijn erg dankbaar dat de middelen die aangewend zijn tot genezing van mevrouw van der Stegen door de Heere zo rijk zijn gezegend. Laten wij samen bidden. Heere onze God... Wij hebben er al van gezongen, met recht en met reden. Het is trouw, al wat u ooit beval, en dat gij een God zijt, die het verbond bewaart tot in de eeuwigheid. En heren, dat is, dat is om zo te zeggen tegen u geen overbodige luxe, want dat gij een trouwe God zijt, dat blijkt dan maar weer aan de morgen van deze dag. Dat hebt u aan ons betoond in de afgelopen week. En dat tegenover onze ontrouw. Daar hebben wij ook van gezongen. Schril, contrast. Dat we hier mogen zitten, heren, met elkaar als gemeente, jong en oud... In deze dienst waarin het woord bediend mag worden, waarin het sacrament bediend mag worden aan een klein kind van onze gemeente. Wat bent u trouw? Vannacht was er een bed om in te slapen. Vanmorgen waren daar kleren om aan te trekken. Was er eten en drinken, was daar uw woord. En hier vangt gij ons op, heren, bij en onder uw woord, wat spreekt van uw barmhartigheid en genade. En aan de andere kant, dat schrillen van ons, daar hebben wij ook van gezonden, gezongen. Dat wij met z'n allen, of het nou geloven of niet, in zonden ontvangen en geboren zijn. En dat gij een God zijt die uitziet naar waarheid in het binnenste. En daar worden wij verlegen van, heren. Want wij moeten u gelijk geven. Dat het in ons bloed zit. Om tegen u te zondigen. Dat wij niet anders kunnen, ook na ontvangen genade. En als wij trachten te strijden tegen de zonde, dat we dan ervaren hoe sterk de zonde is. O God... Zie ons vanmorgen toch alstublieft aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die gij gegeven hebt. Het volmaakte, het trouwe kind van u, die kwam en die gij gezonden hebt in deze wereld, voor alles wat wereld heet. Doe ons vanmorgen toch op hem zien, die gij ooit geworpen hebt in de diepten van de hel, opdat wij daar niet zouden komen. Vergeef ons, Heren, bij ons is beschaamdheid van het aangezicht. Wil ons wassen en reinigen. Zoals straks het water mag vloeien over het hoofdje van Wiebe. Wil dat water van de verzoening sprenkelen op ons allerhart. Gebruik daarvoor uw woord en de prediking. Wil daar alstublieft toch uw zegen opgeven. Uw geest geven, niet met mate. En dat uw geest het hart van uw dienaar en van de gemeente raakt. Dat het hart van uw dienaar wordt geopend. En dat de woorden die er daaruit gesproken mogen worden, zullen zijn als water... die de gemeente bevochtigt en nat maakt. Heren, u hebt dat al zo vaak gedaan bij ons... Doe het ook vanmorgen en vanavond opnieuw. Vang ons op. Zoals gij dat alleen maar kunt. En leid ons door uw geest. Heer, we bidden u voor de doopouders met hun kinderen. Dat ze het ook mogen ervaren vanmorgen. Dat u het bent die uw handen opnieuw naar hen uitbreidt. En dat we het als gemeente ook zo mogen ervaren. Dat het alles bij u vandaan komt. En dat het wel heel letterlijk wordt waargemaakt. Dat gij uw verbond verzegelt. Van kind tot kind. Wil dan in het leven van wie bewaar maken. Wat we zo mogen zien met onze ogen. Dat water... Dat hem ontdekt aan zijn vuilheid. Maar ook dat water dat wijst op de reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat heeft Hij nodig. Dat hebben we met z'n allen nodig. Wil daar de preek voor gebruiken. Heer, zo brengen wij elkaar bij u. U weet hoe het is geweest in de afgelopen week. Bij ons allemaal. U weet ook wat we mee torsen. U weet ook wat we de afgelopen week hebben ondervonden. U hebt ons ook gezien, heren, toen wij aan een geopend graf moesten staan. En dan bidden wij voor de bedroefde families... om uw ontferming... of gij ze wilt blijven dragen... en hun hoofd ook richten op hem... Die het gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven en ik heb de dood overwonnen. Wil gij troosten zoals gij dat alleen maar kunt. Wij bidden heren voor de familie Schroten Die van de week geroepen wordt om een lieve moeder en oma te gaan begraven. Heren wil uw woord dat gesproken wordt genadig zegenen. Opdat het een woord is wat hun hart zal raken en mee zal nemen en drukken aan uw hart. Wil ze kracht geven als ze geroepen worden om een moeilijke taak te vervullen. Heren, wij bidden ook voor mevrouw Buter Klos, die nog in het ziekenhuis verblijft, wil ze genadig, nabij en goed zijn. Wij bidden dat voor al de zieken in de zorgcentra, verpleeginrichtingen, de zieken thuis, degenen die zorgen meedragen om hun gezondheid, die op onderzoeken wachten, die midden in de onderzoeken zitten, die misschien voor een operatie staan. Dat alles, heren, leggen wij met elkaar voor uw aangezicht. O God, wees met ze. En u bent een God van wonderen. Want wij danken u samen met familie van der Stegen... dat u de middelen zo hebt willen gebruiken en willen zegenen. Die mochten leiden tot herstel. Wil die dank ook genadig aanvaarden. En wil ook die middelen tot rijke zegen stellen voor allen... die midden in onderzoeken zitten... Die erop wachten. En die ermee opstaan. En mee naar bed gaan. Hoe zal het met me aflopen? Doe ervaren dat u van hun toestand afweet, Ook geestelijk. Zo leggen we alle zorgen en moeiten. Die ons leven. zou kunnen drukken voor u neer. Doe gij het vandaag ervaren. Misschien wel door een psalmvers. Of, of door de preek dat u dat u wel degelijk van ons afweet En waar wij mee worstelen. Zie ons aan in uw genade. Heren, wij bidden niet alleen voor onszelf als gemeente hier... maar voor al de gemeenten in Nederland en over de grenzen heen... die in uw naam zijn samengekomen. Geef dat daar gesproken mag worden naar de zin en de mening van uw geest. Breid ook vandaag hier en elders uw koninkrijk toch uit. Scheldt de Satan die erop uit is om dat werk van u te storen, ook vanmorgen en vanavond. Heren, wij, wij bidden ook voor uw volk Israël. Door haar hebben wij de Bijbel gekregen, met hen mogen we meelezen. Zo is het. Wil ook genadig hen de ogen openen voor Messias Jezus, die al lang geboren is, naar uw belofte. Wil het werk van Messias beleidende Joden ook zegenen die zich inspannen om eigen volksgenoten te wijzen in de liefde op dat lam van God wat u gegeven hebt, ook voor hen. Maak uw belofte waar dat gans Israël eens zalig zal worden. Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor de overheid, voor het hele militaire apparaat, voor de geestelijke leiders. Doe ze alstublieft vertrouwen niet op zichzelf maar op uw grote naam, die wij ook vanmorgen hier mogen verkondigen. Here, wij bidden ook voor onze vervolgde en verdrukte broeders en zusters, wereldwijd. Houd ze vast. Wees in het bijzonder nabij als ze vandaag niet kunnen samenkomen. Doe ze het ervaren dat ze een God hebben die kneust en verwondt. Maar die ook heelt. Heren, zo leggen we al deze beden voor u neer. In de wetenschap dat gij ons niet kunt horen om iets van ons. Maar doe het omwille van uw grote naam. En in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. Wij openen gemeente met elkaar de schriften in Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, wij beginnen met elkaar te lezen bij het dertigste vers van hoofdstuk 31. En in mijn bijbeltje staat daarboven het lied van Mozes. Daar luidt het heilig woord des Heren. Toen sprak Mozes voor de oren der ganse gemeente van Israël... de woorden van dit lied, totdat zij voltrokken waren. Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken... En de aarde horen de redenen van mijn mond. Mijn leer druipen als een regen. Mijn reden vloeien als een dauw, als een stofregen op de grascheutjes en als druppelen op het kruid. Want ik zal de naam des Heren uitroepen. Geeft onze God grootheid. Hij is de rotsteen wiens werk volkomen is, want al zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid en is geen onrecht, rechtvaardig en recht is hij. Hij, dat is Israël, heeft het tegen hem verdorven. Het zijn zijn kinderen niet, de schandvlek is hun. Het is een verkeerd en verdraaid geslacht... Zult gij dit de Heere vergelden, gij dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader, die u verkregen, die u gemaakt en bevestigd heeft? Gedenk aan de dagen van ouds, merk op de jaren van elk geslacht, vraag het uw vader. Die zal het u bekendmaken, uw ouden, en ze zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde... Toen hij Adams kinderen van een scheide, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des deel is zijn volk, Jacob is het snoer zijner erfenis. Hij vond hem, Israël dus, in een land ter woestijn en in een woeste huilende wildernis. Hij voerde hem rondom, hij onderwees hem, hij bewaarde hem als zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken, Zo leidde hem de Heere alleen en er was geen vreemd God met hem. Hier eindigt de lezing uit het Heilige woord des Heren. De tekst voor de prediking vindt u in Deuteronomium 32... de versen 11 en 12, die wij nogmaals lezen. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft... zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Zo leidde hem de Heren alleen. En er was geen vreemd God met hem. thema van de preek is... Gods trouwe zorg voor een ontrouw volk. Gods trouwe zorg voor een ontrouw volk. Wij gaan overgemeente tot het lezen van het formulier om de heilige doop te bedienen aan een van onze kleine kinderen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water... Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afvassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerkend ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heilige wil. Zo wil hij ons schenken wat wij in Christus hebben... namelijk de afwassing van onze zonde... en de dagelijkse vernieuwing van ons leven... totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen... in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omvat elk verband twee kanten in zich heeft... worden wij door God door middel van de doop opgeroepen... en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent... Dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En, Wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam... En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn... zo velen als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond... en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst... de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond... de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Gemeente voorbij, de heren een zegen bidden, de vragen stellen aan de ouders... En de doop bedienen, stel ik voor dat wij als Wiebe wordt binnengedragen gaan zingen met psalm 105 en daarvan het vijfde vers. En na de bediening van de heilige doop, voor zover dat mogelijk is, wilt u dan de ouders met hun kinderen staande toezingen psalm 134 en daarvan het derde vers. Nu eerst 105 vers 5, daarna 134 vers 3.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 u hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee vertronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u dit kind in genade wilt aanzien en door uw heilige geest in uw zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mag opstaan in een nieuw leven. Zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus... blijmoedig mag dragen en hem toegewijd zijn... met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het wel toch niet anders is dan een voortdurend sterven... door uw genade getroost mag verlaten... En dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mag verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in uw eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie vragen om van je plaats op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Geliefden in de Heere Christus, je hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoont of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat je zo gezind bent, zul je van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleid u.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 en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is, beloof je en neem je voor je rekening, deze kinderen, van wie je vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer, naar je vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen, vader de jong, wat is daarop voor God en zijn heilige gemeente? Uw antwoord, ja. moeder de jong, De jong, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes, wiebe de eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. Amen. Laten wij de Heer samen daarvoor danken. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u... dat u ons en dit kind... door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus... al onze zonden vergeven hebt. En dat u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 Dienst van de offeranden u gaven zullen worden ingezameld voor kerkelijk en pastoraal werk in de eerste rondgang. De tweede voor onderhoud kerkelijke gebouwen en de uitgangscollecte is een diagonale collecte, een doelcollecte voor Israël. Van harte alle drie bij u bij jou aanbevolen. Dan zijn er nog een paar mededelingen. Vanavond na kerktijd is het Revelation geopend voor alle jongeren vanaf 16 jaar... Om met elkaar te praten onder het genot van koffie of thee. Hartelijk welkom. Dinsdagavond om achter de jonge lidmatenkring in de Regenboog. En de stemgerechtigde leden worden van harte uitgenodigd om aanstaande vrijdag in de Regenboog te komen stemmen. Dat kan van s morgens 10 tot 12 en s'avonds van 7 tot half 9. En ja, neemt u gemeente ook daarin uw verantwoordelijkheid. Dit zijn dan de mededelingen, wij gaan ook zingen met psalm 71 en die moet je maar zingen met in je achterhoofd de schriftlezing en de tekst, de versen 2, 4 en 6 van psalm 71, wees mij een rots om in te wonen. Vers 4, zo gij van dat ik werd geboren en ook vers 6, verwerp mij niet in hoger jaren. Psalm 71, de versen 2, 4 en 6. In antwoord op de prediking gemeente zingen wij psalm 103 en daarvan het negende vers. Psalm 103 vers 9, maar Heer en gunst zal over die hem vrezen. Gemeente, hebt u dat wel eens meegemaakt? dat de dominee zijn preek groot in de vorm van een lied... dat hij niet sprak, maar zong. Nou, als ik het zou doen... ik denk dat u dan vreemd zou opkijken... en het nodige denken en zingende voorganger op de preekstoel. Kom nou, dat zijn we niet gewend... Wij zijn gewend dat een dominee zijn preek uitspreekt, maar niet zijn preek uitzingt. En toch, ja, ik kan het ook niet helpen hoor, maar vanmorgen krijgen wij een preek in de vorm van een lied. Nee, nee, niet van mij, maar van Mozes en die mag ik nazingen. Ja, in gedachten zie ik hem staan en het volk daar omheen. En ik zou zeggen, gemeente, Gods die te hasseld is en allen die bij ons in deze dienst zijn, kom er maar bij staan, want er is nog ruimte genoeg. Mozes en het volk. Nou, dat is toch een bekend plaatje, dacht ik zo. Maar nou is wil het geval dat ze voor het laatst samen zijn. Mozes weet dat hij over niet al te lange tijd het tijdelijke met het eeuwige zal wisselen. En met het oog daarop neemt hij afscheid. Afscheid, een preek in de vorm van een lied. En moet je horen hoe mooi die oude man nog zingen kan. Nee, het is geen lied tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Hij laat het volk niet horen hoe goed hij het allemaal heeft gedaan... die achterliggende 40 jaar, die achterliggende 120 jaar... Nee, hij zingt van zijn God, die staat in het middelpunt. Want ik zal de naam des Heren uitroepen, geeft onze God grootheid. Hij is de rotsteen, staat er in vers 3, wiens werk volkomen is. Hé hey, jongens en meisjes, het is niet to toevallig dat Mozes God benoemt als rots. Want rotsen, die kende Mozes die had hij al heel wat gezien tijdens de woestijnreis erop geslagen ook. Een rots, jongens en meisjes, waar staat dat voor? Toch voor standvastigheid, voor onwrikbaarheid. Wel nu zingt Mozes, zo is onze God. Zo kennen we hem. En niet alleen zo, wij kennen onze God ook zo in zijn trouwe zorg. Zo kennen wij hem ook als een beschermende God... Als een God die opvangt, als ik val, als een God die draagt, als ik niet lopen kan, als een God die mijn leven leidt. Wellicht heeft Mozes gedacht toen hij zijn afscheidsrede voorbereide: wel beeld zal ik toch eens gaan gebruiken om, om dat duidelijk te maken. Oh wacht, ik weet het. Ik gebruik het voorbeeld van de arend en zijn jongen. Dat hebben jong en oud tijdens de woestijnreis al heel wat keertjes gezien. En van dat beeldgemeente spreekt onze tekst. Gelijk een arend zijn nest opwekt. Ja, dat is goed vertaald hoor. Maar je mag het ook vertalen zoals een arend zijn nest bewaakt. En dat is eigenlijk nog mooier, want dat sluit zo mooi aan bij de tiende vers, zie je dat? Hij bewaarde hem, dat is Israël, als zijn oogappel. Ja, wat doet een arend? Ja, ja zijn nest bewaken voor de vijand. En als zijn jongen gaan vliegen, dan beschermt hij die jongen. Wel nu, zegt Mozes, zoals een arend zijn jongen beschermt. Ze draagt, ze opvangt, ze leidt. Zo is nou onze God. De Heere heeft jullie uit Egypte geleid. Hij alleen en de afgoden van Egypte, ze hadden stuk voor stuk het nakijken. Ja, gemeente, met dit beeld wil Mozes Gods bijzondere zorg voor zijn volk onderstrepen. U weet dat hij droeg hen de woestijn door... Hij zal ze ook straks het beloofde land binnenloodsen. En hij doet dat nog een keer helemaal alleen. Heeft hij geen hulp van anderen bij nodig. Kijk eens. Zie je hem? Nou, die arend. Hoog in de rotsen. Vlak bij het nest van zijn jongen. Wat een grote vogel Zeg. Dik in de veren, een goudkleurige kop en hals. En moet je die, die machtige vleugels van hem zien. Het is niet zomaar gemeente dat ze hem de koning onder de vogels noemen. Zijn verschijning is imponerend. Kijk nou eens, hij stijgt op. Als hij zijn vleugels spreidt, dan hebben ze wel een spanwijte van 2 à 3 meter. En wat is zijn vlucht majestueus. En wat gaat hij ook snel. Ja, aan de ene kant is het ook een echte jager die loert op een prooi, op een hagedis of zo, of op een slang. Wie als prooi tussen zijn poten komt, ja, die overleeft het niet. Maar aan de andere kant is het diezelfde arend die zich tot het uiterste inspant om goed voor zijn jongen te zorgen dat ze niks tekort komen. Kijk, gemeente, daar zit hij weer bij zijn nest. Maar wat doet hij nou? Hij trekt dat nest uiteen. Hij maakt dat nest stuk. Zodoende zit er voor die jongen niks anders op dan te gaan vliegen. Daar gaat er een, de diepte in. Zal dat vogeltje niet in de afgrond te pletten slaan? Maar nee, dat valt mee. Het vliegt zo boven de afgrond. Voor het eerst in zijn leven. Wauw, van de ene rotspunt naar de andere. En het ging goed. Ja, intussen houdt die oude Arend zijn jong in het oog en al die anderen erbij. Want hij weet het wel, dat zo'n jong beestje zichzelf gemakkelijk overschat. Nou, de eerste vliegoefening loopt goed af. Maar als het van de tweede, voor de tweede keer van, van een rotspunt naar een andere rotspunt wil vliegen... dan heeft het kennelijk een verkeerde inschatting gemaakt. De afstand om die te overbruggen is groter dan dat beestje dacht. En kijk, dan gebeurt het al hoor. Angstig fladdert dat beestje rond. Laat een luid hulpgeroep horen. En dan, ja geen seconde te laat schiet die grote arend het jong te hulp. Tuikt me toch naar beneden, die oude arend. Totdat die onder dat moe gevlogen vogeltje schiet. En zijn brede vleugels opslaat... om dat kleine vogeltje op te vangen. En zo wordt het van de ondergang gered. En even later zit dat kleine beestje bibberend... Bij de resten van het nest wat die oude arend uit elkaar heeft getrokken. Hoog in de rotsen. En straks, ja dan begint het weer opnieuw. Vliegen op eigen kracht. Hoe vaak gemeenten zullen de Israëlieten dat plaatje niet voor zich hebben gezien. Van een arend met zijn jongen. Heel vaak denk ik. Al zo leidde de heren zijn volk alleen, zingt Mozes. Ja, zo begon het al bij Abraham. God vond hem in een land van de woestijn. In die zandbak van het huidige Irak in Ur. Algemeente, als God er toen niet ondergeschoten was dan was hij zeker te pletter gevallen. Abraham, zo klonk God's stem. Ga jij eens uit je land, weg bij je familie en bekenden vandaan, naar het land dat ik je wijzen zal. En Abraham, hij hoorde daarin God's stem. Wat een wonder zeg. Hij gaf zich toch maar over aan die stem van God. Hij ging. Hij liep vertrouwend op Gods woord alleen. Dat is wat? Nee, God droeg hem niet. Hij moest zelf lopen. Hij moest zelf vliegen als dat kleine vogeltje met eigen vleugeltjes. Zie Abrahams gemeente: hij laat alles achter. Hij gaat, van Ur gaat hij naar Haran en van Haran gaat hij naar Kanaan. Dat gaat goed, zeg. Die man kan lopen. Maar kijk eens, daar maakt hij me toch een duikvlucht. Lieg ik dat hij kan? Sarah, zeg maar tegen Farao oh, dat je mijn zuster bent in plaats van mijn halfzuster. Een geniepig leugentje. Ja, ja, maar ondertussen hield hij wel de hele boel voor de gek. Het liep zo mooi met Abraham. Maar toen maakte hij toch een schuiver. Dan denk je, wat blijft daarvan over? Net zoals dat vogeltje. Maar o oh wonder, zoals een arend onder zijn jong schiet. Het opvangt het draag. Zo schoot God er genadig onder gemeente, anders was het toen al doodgelopen, hoor. En was het hele feest van het heil niet doorgegaan. Zo'n God hebben wij nou. Weten wij dat? Uit ondervinding? Dat wij geen God hebben die ons te pletten laat vallen maar die ons telkens opvangt? Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Weten wij dat? Dat hij dat eenmaal gedaan heeft aan dat ene lieve, trouwe kind van hem? Jezus Christus... Weet u daar ook van? Gemeente, wij hebben een God die ooit met ons begon... en het ook met ons volhoudt. Een God die zijn kind beschermt, opvangt, draagt en leidt. Weten wij dat? Ja, Israël, zei Mozes toen tegen zijn eigen volk... zo heeft hij nou ook met mij gedaan. Ik ben in een gezin geboren... Ja, waar mijn vader en mijn moeder de Heeren vreesden. En mijn moeder die mocht me per gratie van de vader houden. Tot een bepaalde leeftijd. En, en die tijd hebben mijn papa en mama heel goed gebruikt om mij veel van de Heeren te vertellen. Ja, toen al heeft God zijn liefde in mijn hart gelegd. Oh, als dat toen niet was gebeurd. Dan was er van mij niet geworden die ik nu ben. God schoot onder mijn leven. En eenmaal aan het hof van Farao werkte de Heer door. Zijn liefde noopte tot wederliefde tot hem, tot zijn volk. Mijn volk. Ja, en toen kwam die zwarte dag, Israël. Ik kon het niet aanzien. Toen ben ik me toch gevallen... In mijn woede sloeg ik in Egypte naar dood. O, oh, als God mij toen niet had opgevangen. Ik was gedood door de Egyptenaren en mijn volk erbij. Ja, toen die vlucht naar Midian. Veertig jaar gezorven daar. En toen, toen, toen die brandde de braamspruik. En toen zei de Heer: ik zal je leren niet hoe je moet slaan, maar hoe je moet spreken. Steeds als het verkeerd ging, ving hij me op. Zo'n God heb ik. Barmhartig en genadig. Zo leidde de Heere Israël. Het leek er even op. Dat Israël zou omkomen in die ijzergreep van Egypte gemeente. Maar toen schoot God er genadig onder. Hij bevrijdde ze. Daarom las ik dat ook vanmorgen met nadruk uit de heilige wet voor. En sindsdien heeft Israël een tafel moeten hebben. Zeker, ze moesten zelf door die woestijn lopen. moesten zelf vliegen, zoals die jonge vogeltjes. De Heer zei toen niet: stap maar op die wolken en dan draag ik je linea recta naar aan. Ja, dat had God ook kunnen doen. Had toch veel gemakkelijker geweest? Maar zo leidde God zijn volk niet. Moesten zelf lopen, stap voor stap door de woestijn, achter de heren aan. Hem in het oog houden, zelf lopen, zelf vliegen. Net zoals die jonge vogeltjes, want anders leer je het nooit. Zo moest Israël zelf lopen. Maar de wolk ging voor hen uit. Dag en nacht was de heren bij zijn volk. En daar liepen ze, jonge meisjes, jongens en meisjes... Ja, je zou denken dat loopt aardig over een paar weken en dan zijn ze er. Maar kijk eens, ze lopen vast, muur vast in het zand. Voor hen de Schelfzee, om hen zijn bergen, achter hen heigen de Egyptenaren in hun nek. Voor hun gevoel zijn ze verder van huis dan ooit. Toen was daar de Heerde en hij schoot daar genadig onder. Hij ving ze op, maakte een pad door de, woest, door de zee heen. En toen liepen ze me toch alsof hun voeten vleugeltjes hadden. En zo verder. Zo verder. Nou ja, nou zat het wel gaan. Ze zijn er bijna. Maar toen ging het voor de zoveelste keer mis. Ja en goed mis. Ze stortten zichzelf gemeente in de afgrond. Kijk, ze is dansen rond dat gouden kalf. Wat gingen ze uit hun dak, zeg? Ja, toen maakten ze er maar wat van. En de heren, die moesten nog blij mee wezen ook. Die moesten het maar goed vinden. Maar hij vond het niet goed. De heren ontstak in toren, werd woedend. Hij wilde zijn volk voorgoed van de aarde wegvegen. Maar toen smeekte de Heere Mozes en zei, Heere, dat kun je niet maken, vanwege je grote naam. Maar het scheelde niet veel. Het scheelde langs de afgrond. En toch, hij ving ze op gemeente midden in hun schuld. Wat is de Heere barmhartig zeg, en genadig, gemeente? Als dat ons hart niet raakt, wat zal dan nog ons hart raken? Want zoals dat volk Israël, zo ben ik en zo doe ik ook en u ook. En de Heere had mij kunnen laten vallen in de afgrond van de verlorenheid. Maar elke keer vangt Hij mij op. Het geheim, omdat hij er ooit één heeft laten vallen, op de rotsen van onze zonde dood en doem, heeft laten vallen tot in de diepte van de hel, Jezus Christus. Ja, kijk, een arend beschermt een jongen. Dat is het instinct van zo'n beest. Opvangen en dragen, dat is ingeschapen. Ja, een arend en zijn jongen, die voelen elkaar aan. Hè? Dat kan ik ook niet uitleggen, maar dat is een scheppingsgegeven. Dat is een wonder van God. Maar wat zit er nou bij de heren achter dat hij opvangt en draagt en leidt? Instinct? Nee, Liefde gemeente, pijloze liefde, niet de doorgronden barmhartigheid, dat leeft nou in Gods hart. En dat kan ik niet uitleggen, daarom preek ik het vanmorgen. En daarom zeg ik het uit en daarom zing ik ervan. En dat voor zo zo'n die ik ben en blijf, en blijf, en blijf. Kijk, van een arend en zijn jongen kun je nog zeggen, nou die voelen elkaar aan. Maar dat kun je van ons ten opzichte van de Heer natuurlijk niet zeggen. Hè? Zo bewogen en liefdevol als de Heer over mij is, zo onbewogen en liefdeloos en dood ben ik voor hem. De is zo warm en ik zo'n koele kikker. Herkent u dat? Van huis uit kan God mij gestolen worden. Moet ik niets maar dan ook niets van hem hebben. En de Heere wist dat al, toen ik geweven werd in de moederschoot? Toen zag hij me: keek hij dwars om me heen. Ja, zoals die doorzichtige kikker die afgelopen week in de krant stond afgedrukt. De Heere zag toen al dat ik geen hart en geen liefde voor hem had. En vervolgens werd ik geboren. En ze zeiden allemaal toen ik in de kinder wieg lag. Hebben ze natuurlijk bij Wieba ook gedaan. Wat een schatje is dat. Wat een lief kereltje. Wat een lief vrouwtje. Maar de Heere wist als geen ander hoe ik in elkaar stak. In zonde ontvangen en geboren. Eén geklonterde massa van vlees en bloed geworden verzet. En zo lag ik erbij en het kwam er ook al heel snel uit. Want als ik even niet snel genoeg geholpen werd, dan zette hij me toch even op een brullen. Mager speenvark is er niks bij. En hoewel de heren wist hoe ik in elkaar stak, ving hij me toch op. Zeker, mijn moeder heeft me ter wereld gebracht, me in de wieg gelegd. Maar gemeente, mijn geboorte was niet minder dan een vrije val in de afgrond. Aan allerlei ellende, ja aan de verdoemenis onderworpen. Zo verloren als het maar kan. Dat is de bittere werkelijkheid over ons bestaan. En dat omdat wij met Adam en Eva als die arend als God wilden zijn. En zo hebben wij ons moed en vrijwillig. In de dood gestort. Oh ja, ik fladder nog wel wat. Om in de lucht te blijven hangen. En ik probeer het kosten wat het kost nog wat overeind te houden. En het lijkt nog wel heel wat met me. Maar tenslotte... zou ik toch moeten vallen. Ja, wacht even. Toen ik van mijn bestaan nog niet afwist... Zoals Wiebe dat nu ook nog niet weet. En vele kindertjes met hem. Schoot God mij te hulp. Ving hij mij op. Want van de baarmoeder af. Heb ik je gedragen. En hield ik je vast. Schoot door middel van de doop. Onder je leven met de belofte van vergeving en vernieuwing. Opgevangen. Opgevangen van het prilste begin. En dat om Christus wil, gemeente, die God liet vallen tot in de diepten van de hel. Hij riep nog om hulp. Mijn God, mijn God, waarom? Hij vond geen gehoor, werd tot zonde gemaakt, opdat wij tot God genomen door hem opgevangen zouden worden. Voor eeuwig vastgehouden wordt. Tot de grijsheid toe en verder. Kostelijk evangelie, vind je niet? Voor wie is dat nou? Voor allen die daar gehoor aan geven. Die zich daardoor ook laten gezeggen. Die daar vertrouwen in krijgen. Ik voor u. Daar je anders straks voor eeuwig te pletter zou moeten vallen. Gemeente, hoor ervan op alsjeblieft. Ja, en als ik me daar niet aan overgeef, dominee, wie niet genoeg heeft aan de Heer Jezus Christus, die God liet vallen tot in de diepten van de hel, die zal daar zelf eens invallen. Ja? Ja. Wilt u dat? Nee toch zeker? Nou dan. Haal je hart vanmorgen op aan dit kostelijke evangelie. Ik mag vanmorgen in het kort weer een paar grondlijnen tekenen. Welke God wij hebben en wie wij zijn. Haal je hart eraan op. Dat Christus zich liet vallen om doemschuldigen op te vangen. Laat deze woorden toch zijn als een regen... die je koude en kille en dode hartbevochtigen tot leven wekken. Weet u wat dat nalaat? Als je je laat opvangen in dit evangelie een beleidenis. Heren, zo was u, zo bent u en zo blijft u. En dat voor zo'n mens als ik ben... Hoe barmhartig en genadig bent u. En ik ben het tegenovergestelde. U bent volmaakt, ik onvolmaakt. U bent oprecht, ik onoprecht. En nochtans om Christus wil... mag ik me een kind van u noemen. Spreek ik vanmorgen de taal van uw hart. Raakt dat je nou dat teren... dat diepe, dat God groot wordt... En ik steeds kleiner. Wat een wonder dat de Heere me opgevangen heeft. Van de baarmoeder af en geleid en gedragen heeft op zijn vleugels. De Heere riep me zoals die kleine samenwel. Heere, riep u mij? Ja. Nou spreek dan Heere, want uw knecht hoort. Ik zal u gehoorzamen, Heere, u dienen, u liefhebben. hebben. Ja. Zo ging dat, zo klein als ik was. Ik leerde teksten en versjes. Ik bad zelfs aan tafel, deed ik een tafeldeken, vrij gebed. En wat waren papa en mama trots op me? Ze waren zielsgelukkig, kun je begrijpen. Ja, dat vliegen, dat ging wel. Maar ja, toen werd ik ouder, hè. Een jaar of veertien, vijftien, zestien. En vanaf die tijd wou dat vliegen niet meer zo. Ik verloor hoogte. Ik wilde eigenlijk ook niet meer vliegen. Pap, waarom gaan we eigenlijk altijd naar de kerk? Het is er ook altijd hetzelfde liedje hier. Het is er zo saai. En waarom preken die dominees nou eigenlijk altijd zo lang? Kan het niet wat korter? En waarom zingen ze, ja, al bijna vanaf de schepping de psalmen? Kan dat nou nooit eens een keertje anders, mam? En al die mensen, nou, de een die kijkt nog zuurder dan de ander. Ze zien er nou nooit eens een keertje blij en verlost uit. Er gaat ook zo weinig van uit. Ze lopen straal langs me heen. Nou, uh, voor mij hoeft het allemaal niet meer hoor. En s'avonds uit mijn bijbeltje lezen. Dagboekje erbij. Bidden. Waarom zou ik daar nog mee doorgaan? Waar slaat het eigenlijk allemaal op? En zo, zo verloor je steeds meer hoogte. Je kreeg een meisje. Ja, je wilde duurzaam het leven met haar delen. Trouwen. Waarom? Niks ervan kan net zo goed zo. Al het ouderwetse gedoe. En pap, je kunt praten dat je in ons weegt, maar ik zie het nou helemaal anders... En ik trek mijn eigen plan. En hou nou maar op. Want anders kom ik ook niet meer thuis. En ja. Je voelt het wel. Dat je aan het vallen bent. En dat je steeds sneller naar beneden gaat. Maar je gaat toch gewoon door. Want ja dat vrije leven dat is fantastisch. Met een muziekje en een biertje. En hier of daar een keet. En als dan God ineens je naam noemt om voor hem te verschijnen, zoals die journalist dat vroeg aan een jongere onlangs. Ja, ja, zei die jongere, dan heb ik een probleem. Dan val ik in de afgrond van de eeuwige verlorenheid. Jongelui, herkennen jullie die vrije val? En jullie ouderen? Hoe moet dat toch verder? Waren het niet dat we een God hebben... die vanmorgen voor de zoveelste keer onder je leven schiet... u opvangt en jou laat je toch vallen op zijn vleugels alsjeblieft op twee doorboorde handen van Jezus Christus. Alleen daar vind je rust, hoor. En vergeving en vertroosting en onderwijzing. Hoe het nou verder moet met je. En u en jij die het nog zo goed weet dat God onder je leven schoot. Door dat ene woord, dat ene lied, die ene preek... Die begrafenis van toen. Dat de geest van God dat heeft gebruikt. Om je voor eens en voor goed op te vangen. O, oh, als God er toen niet was ondergeschoten. Waar was ik dan beland? Herkent u het? O oh nee, nee, niet dat ik in werelds leven leidde. Dat niet... Ik was een keurig gereformeerde jongen. ging netjes in het sporen, zat geen rammeltje in. Maar mijn hart zo dood als een pier. En ik keek op anderen neer. Wat kon ik genadeloos hard oordelen. Maar toen schoot God daaronder. Met zijn ontdekkende en bevrijdende woord. Hij ving me op, hij droeg me. Hij veranderde mijn leven. Weet u wat ik het over heb vanmorgen, gemeente? Dat is even wat als het voor het eerst in je leven kerstfeest wordt. En dat je voor jezelf mag geloven dat God om Christus wil al je schuld met zijn onschuld heeft bedekt. Dat is even wat als je voor het eerst in je leven mag geloven. Dat woord wat Jezus uitriep aan het kruis: het is volbracht. Dat Hij dit ook voor u, voor jou heeft geroepen. Maar ja, dan gaat je leven verder, hè. En moet je zelf lopen. Achter de Heer aan, vertrouwend op zijn woord alleen. Net zoals Abraham en Isaac. En Jacob en Jezus niet te vergeten. En in het begin ging het nog wel aardig. Maar ja, na een tijdje raak je achterop. Je komt erachter dat de zonde in je bloedbaan is gebleven. Dat je een zondaar bent en dat je het liegen nog niet verleerd bent. Dat je voor een roddeltje niet aan de kant gaat. Dat de duivel maar hoeft te kikken of hij gaat weer met je hart op stap. Je komt erachter dat je een trage geest hebt om dat woord van God te onderzoeken. Dat je geen volkomen geloof hebt. Dat je geen lust en ijver hebt om God te dienen zoals hij het van je vraagt. En zo raak je achterop herkenbaar. Al als de Heer je toch niet steeds opvangt door middel van zijn woord en de prediking. Waar zou je dan belanden? dan zing ik het weer als hij eronder schiet. Uw onbesweken trouw zal nooit mijn val gedogen... al verknoei ik het duizend en één keer. Maar uw gerechtigheid, o Heer Jezus, de uwe alleen... die zal mij en velen met mij naar uw woord verhogen, vasthouden. Ja, want van zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid... moet ik het hebben, u toch ook? Ik ben en ik blijf, zoals ik dat las in Deuteronomium 32, een krom en verdraaid mens. En hij nodigt me steeds maar weer uit om te schuilen onder die vleugels van gerechtigheid en heiligheid. Gemeente, ben je daar nog wel eens verwonderd over? Stil van. Wij die leven... In zo'n koude en kille maatschappij. En wij die daar deel van uitmaken. En die koude kerk mee inbrengen. Gemeente, dat is toch zonde. Dat we die verwondering aan het kwijtraken zijn. Het wonder van Gods genade... En zijn barmhartigheid? Hoe lang is het geleden dat je daar heel bewust bij stil hebt gestaan? Bij het feit dat God je om Christus wil heeft opgevangen? O, als er toch geen kribbe in Bethlehem had gestaan. Als er toch geen kruis op Golgotha had gestaan. Als er toch geen Pasen was geworden. Ik zou toch voor eeuwig te pletter vallen. Zo leidde de Heer zijn volk. Nee, hij was er niet alleen bij het begin van de reis. En zei toen niet, nou moet je voor de rest maar zelf vliegen. Hij ging de hele reis mee. En hij belooft. Tot de ouderdom toe. Zal ik dezelfde zijn. Ik moet elke stap zelf zetten. Toch word ik gedragen. Wat een wonder is dat. En als het dan sterven wordt. Als ik net zoals Mozes... Het tijdelijke met het eeuwige moet wisselen. Dan zijn er geen vleugels meer die mij opvangen. Maar dan ga ik zelf vliegen om nooit meer te vallen. Want die de Here verwachten. Zullen de kracht vernieuwen. En zullen opvaren gelijk de arenden. O zalige opvaart. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Amen. Laten we de here danken. Heren, zo zijn wij bijna gekomen aan het, aan het einde van de eredienst die wij van u hebben ontvangen. Waarin gij ons voor de zoveelste keer hebt opgevangen. In dat kostelijke evangelie. Opdat we ons daar hoe langer hoe meer... Aan leren overgeven. Geef heren. Dat wij het zoeken. Zeker als wij hoogte dreigen te verliezen. En het niet meer wil. In die twee doorboorde handen. Van Jezus Christus. Die spreken. Van vergeving. En van vernieuwing. Dat wij het zoeken bij de gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus alleen. Want alleen daarom kan het. Opdat wij diep ervaren van de baarmoeder af... heb ik u gedragen. En dat niet om u, niet om jou, niet om mij... maar vanwege mijn genade en barmhartigheid... En ik zou je dragen tot de grijsheid toe. O God, geef dat die verwondering niet zal tanen en weghebben. Zodat het allemaal zo vanzelfsprekend wordt. Maar dat wij leren kennen, hoe langer hoe dieper, uw genade, uw barmhartigheid, uw gerechtigheid en heiligheid. Heb dank wat we van u hebben ontvangen. Wil het genadig zegenen, laat het zijn als een regen die de gemeente doorvochtigt. Breng ons vanavond, als dat mogelijk is, opnieuw bij elkaar. Geef dan uw dienaar wat hij nodig heeft, te spreken vanuit de schriften. Vergeef het zondige. Kroon uw eigen werk, om Jezus wil. Amen. Slotsang is psalm 105, gemeente, en daarvan het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En wat er verder volgt in het vierde vers van psalm 105. Gaat u dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegenen u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.